Even kunnen met het NOS journaal. Internationaal is met verontwaardiging gereageerd op het door Israël gebruikte geweld tegen Palestijnen in het grensgebied met de Gazastrook. Het dodental aan Palestijnse kant staat inmiddels op 55. Palestijns medisch personeel telde ruim 2700 gewonden, van wie er vele schotwonden hebben. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International noemt het optreden van Israël een schending van de internationale afspraken. Volgens Amnesty doodt het Israëlische leger Palestijnse betogers soms gericht. In verband daarmee gebruikt de organisatie het woord oorlogsmisdaden. De politie heeft vorig jaar meer dan 1500 onderzoeken gedaan... naar de integriteit van politieagenten. Dat zijn er 150 meer dan in 2016, blijkt uit cijfers van de politie. Klachten over misbruik van positie kwamen het vaakst voor... gevolgd door klachten over geweld en overhouding en gedrag... Vorig jaar werden 121 agenten ontslagen. Het kabinet heeft besloten dat de Rijksoverheid geen gebruik meer maakt van antivirussoftware van het Russische bedrijf Kaspersky Lab. Het is een voorzorgsmaatregel die is genomen met het oog op de nationale veiligheid. Dat schrijft minister Grapperhaus aan de Tweede Kamer. Het bedrijf valt onder de Russische wetgeving die het bedrijf verplicht de Russische inlichtingendiensten te ondersteunen. Salah Abdeslam gaat niet in beroep tegen zijn veroordeling tot 20 jaar gevangenisstraf in België. Hij kreeg de straf voor zijn betrokkenheid bij een schietpartij in de Brusselse gemeente Forst. Daarbij raakten in maart 2016 verschillende agenten gewond. Abdeslam is de enige overlevende dader van de aanslagen in Parijs in november 2015, waarbij 130 doden vielen. Na die aanslagen vluchtte hij naar Brussel, waar hij in maart 2016 werd gearresteerd, Voorafgaand aan die arrestatie vond de schietpartij plaats. waarvoor hij vorige maand werd veroordeeld. Zin in Zandvoort. Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM Met nu het laatste uur. Look at this Every time I do it makes me laugh. Up. I think the prison and fixed it up. I never knew we ever went without. The second floor is hot for sneaking out. And this is where I went to school. Most of the time I better things to do. Criminal records says I've broken twice. I must have done it half a dozen times. I wonder if it's too late. Try to graduate Life's better now than it was back then If I was them I wouldn't let me als ik stinken naar je kijk je neus is eigenwijs kult van plezier en je hebt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 Voorafgaand aan die arrestatie vond de schietpartij plaats waarvoor hij vorige maand werd veroordeeld. Zin in Zandvoort? Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. met nu het laatste uur. Look at this photograph. Every time I do it makes me laugh. eyes get so red? And what the hell is on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 Can try to graduate. Life's better now than it was back then. If I was them, I wouldn't let me.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 Back then If I was them I wouldn't let me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 Most of the time I've better things to do Criminal record says I've broken twice I must have done it half a dozen times I wonder if it's too late Should I go back and try to graduate? Life's better now than it was back then If I was them I wouldn't let me